7 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Middelbare scholieren moeten verplicht worden een meter afstand van elkaar te houden. Daarvoor pleit de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde in het AD. Hij zegt dat het inmiddels zeker is dat oudere tieners het coronavirus kunnen verspreiden. Om te voorkomen dat scholen weer dicht moeten, adviseert hij een meter afstand te houden. Buiten de klas zouden leerlingen een mondkapje op kunnen doen. De PvdA komt met een eigen coronareddingsplan. De oppositiepartij wil investeringen ter waarde van 50 miljard euro... om eerlijk en fatsoenlijk uit de coronacrisis te komen. De partij vindt dat het kabinet te weinig doet... om de oplopende werkloosheid tegen te gaan. De PvdA pleit onder meer voor afschaffen van de verhuurdersheffing... en een snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Groningen. In Utrecht en Amersfoort zijn gisteravond noodbevelen afgekondigd vanwege onrust op bepaalde plekken. In de wijken Zuilen en Ondiep gebeurde dat nadat jongeren met vuurwerk hadden gegooid. Ook voor de wijk Hoograven geldt een noodbevel. Volgens de gemeente Utrecht werd de politie daar met stenen bekogeld. Eerder op de avond werd in Amersfoort al iemand aangehouden nadat er een noodbevel was afgekondigd. Ook dat gebeurde na het gooien van vuurwerk. De reclameinkomsten van televisiezenders zijn het eerste half jaar met 23% gedaald. Omdat bedrijven kosten wilden besparen en er onzekerheid heerste vanwege corona, stopten veel merken met de reclamecampagnes. Dat meldt onderzoeksbureau Screenforce. Tegelijkertijd werd er meer televisie gekeken dan vorig jaar. Gemiddeld zes minuten extra per dag. Vooral nieuws en actualiteiten waren erg populair.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 I hope she goes When that makes the day That lights the way And When that star goes by Van Want de zon Dus pak je radio. Pak je radio. Ben het Frans en zet hem op 106,9. 106,9. Yeah. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerviert. op internet. www.zfmzandvoort.nl Let me be Cause you don't care well, please Keep me free